5 uur. Door Almeygens met het NOS-journaal. In de zaak van de decembermoorden acht de rechter in Suriname een aantal feiten tegen president Boutersen bewezen, maar hij heeft nog geen uitspraak gedaan. De rechter begon eerder vanmiddag onverwacht met het voorlezen van het vonnis. Bouterse staat met 24 anderen terecht voor 15 moorden op politieke tegenstanders in december 1982. Toenmalig legerleider Bouterse heeft betrokkenheid altijd ontkend. Hij is er nu niet bij in de rechtszaal, want hij is op staatsbezoek in China. In het centrum van Londen heeft een man ingestoken op een onbekend aantal mensen. De verdachte is door agenten neergeschoten op de London Bridge. De politie spreekt van meerdere gewonden. Volgens Sky News is één persoon omgekomen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk... maar de politie behandelt de zaak uit voorzorg als terreurdaad. In video's die rondgaan op sociale media is te zien... dat een man tegen de grond wordt gewerkt en zich daartegen verzet. Daarna wordt hij door de politie neergeschoten. Het MH17-proces dat in maart begint... zal volledig via een livestream te zien zijn. De rechtbank verwacht dat er niet genoeg ruimte is... in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol voor alle belangstellenden. Daarom worden alle zittingen uitgezonden. Nabestaanden kunnen de zaak volgen vanuit een congrescentrum in Nieuwegein. Het Joint Investigation Team brengt vier verdachten voor de rechter... wegens het neerhalen van vlucht MH17. Ze worden verdacht van moord op de 298 inzittenden. De twintig voetbalclubs uit de Italiaanse Serie A hebben een open brief geschreven... waarin ze oproepen om iets te doen tegen het racisme binnen het Italiaanse voetbal. Ze richten de brief aan iedereen die van Italiaans voetbal houdt. Ze schrijven dat moet worden erkend dat er een serieus probleem is met racisme... binnen en buiten het voetbal, dat er in de afgelopen jaren te weinig tegen is gedaan. Het weer vanaf zee trekken wolken en buien het land binnen. Ongeveer 8 graden is het. Vanavond waait het minder hard. In het weekend alleen aan de kust soms nog een bui... Morgen is het zonnig en 7 graden. Zondag veel meer bewolking bij hooguit 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Broekhuis van de ANBB. Er staat ruim 130 kilometer file in de regio. Files met veel vertraging staan er op de A2. Amsterdam richting Utrecht bij Maars een 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Een kwartier op onthoudt op de A4 naar Den Haag bij Roelofarensveen... en verderop bij Zoeterwouden Dorp. Dan de A5 richting Amsterdam op de westelijke randweg voor de aansluiting met de A10. Dat staat 6 kilometer, kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A9 blokkeert een auto de linker rijstrook richting Alkmaar. Daardoor staat het tussen Amstelveen en de afrit Haarlem-Zuid 10 kilometer en kost je ruim een half uur. Op de N200 richting Halfweg staat voor de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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag.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 Is zin in ZFM ZFM, ZFM. ZFM. Vandaag 29 november 2019. Van de Brink tot aan 7 uur ben ik bij je. Op CFM Zandvoort en dansradio.in. 106.9 vanuit Groot Zandvoort. Ja, tot aan 7 uur nogmaals ben ik bij je met hele lekkere plaatjes. Zoals je weet, straks na 6 uur gaan we alleen maar de muziek draaien uit jouw jeugd vandaan. Tenminste, ik neem aan dat je de 30 plus... Uh, ben. <laughs> maar dat ik 20 plus gepasseerd ben. Dat gaat vast allemaal um, goed komen hier op uh, Dance Radio en CFM. Ja, we lopen beetje, een beetje te dolle in de studio hier. Ik, heb, uh, ik weet niet of je vorige week geluisterd hebt, maar toen uh, we hebben zo'n mengtafel met van die knopjes en een uh, van die knopjes, ja, daar zitten allemaal veertjes onder. En uh, ik drukte waarschijnlijk wat te hard. Die is toen in een bierblokje terechtgekomen. Ja. Dat, dat was humor, dat was lol. En het zit een beetje de aardige baarden te maken van niet te hard drukken van de brink. Nee, nou, dat ga ik ook zeker niet doen. Maar we hebben wel een hele goede playlist staan komende twee uur. En uh, in dit uur kan je in ieder geval uh, verwachten. Uh, Sun Kids, Della Solzik staan, Armin van Buuren, Charlie Wilson, Shamon Red, AW Black. Stone, die gaan gegarandeerd uh, komen. En uiteraard nieuwe muziek. En dit is het toch wel eentje die dit uitknoopt, hoor, zullen we zeggen. wat week binnengekregen. Cardi Smell. Hey, you suck. Zet je radio wat harder. Want deze mag wel zijn. Heerlijk. I've been Thank you. Supposed Nederland toen Europees kampioen werd. ik was er toen bij. Ja, toen Nederland tegen Duitsland speelde. Toen verbasterde Die 2-1 die maakte. Oh, wat een mooi doelpunt. Dat blijf je hele leven bij. Ja, goed. Uh, en daarvoor draaiden we een heerlijke nieuwe plaat... van uh, Cardi uh, Smaal met uh, Jusek. En uh, Behindest uh, is uh, de, ja, high rotation. Aankomende komende week uh, dacht ik zo. Hey, leuk dat je luistert. CFMDanceRadio.in En als we de clublijsten erbij uh, gaan pakken... ...staat hij overal wel een beetje bovenaan. Ja, ik dacht eerst... ...nou, nou, nou, nou. Maar als je hem meerdere keren gehoord hebt... ...dan uh, is het best wel een lekker plaatje. Ik heb het over zijn kids. En and Joey in and the Negro. En Rescue Me. Ja, is niet nodig nu. Nee, is niet nodig. When I need you here CFM moet ik zeggen. Uh, 106.9 FM mocht je in de buurt van Zandvoort zijn. Ehm... Um ja, we draaien dus hier. Sun Cats en Joey De Negro. En Rescue Me staat bovenaan op, uh, in alle lijsten. Ja, hij draait hier ook in rotatie uh, bij, bij, bij, in ieder geval bij Dance Radio. Ik weet niet wat uh, CVM doet. Dat uh, moeten we maar even, even bekijken. Uh, goed, um, ik zit even te kijken. Uh, want het heeft wel een opmerkelijk uh, nieuwsfeitje. Ja, dat is toch wel opmerkelijk hoor. Want het Haar beweert dat er een camping in Zandvoort... Jawel, een camping in Zandvoort die overweegt tijdens het Grand Prix met topless... Veersers te gaan werken. Nou, mocht je meer willen horen, blijf hangen hier op Dance Radio en CFM. Hier is Armin van Buren. She of life and nothing satisfied Sucker Hill and Feel the Way I Feel, Fijn, fijne plaat. En daarvoor draaien we Armin van Buuren met Olaf Blackwood en I Need You. Twee minuten voor half zes hier in groot Amsterdam en Zandvoort. GFM en Dance Radio gezamenlijk zijn we aan het uitzenden elke dag tussen vijf en zeven. En ik zei het al volgens het Haarlemse dagblad overweegt een camping in Zandvoort inzet van toplesse versers. Nou, weet ik niet, ik denk dat dat belangstelling genoeg is, dus ik snap deze uh, maatregel niet helemaal. Maar ze denkt er nog wel over na, maar sluit het zeker niet uit. Hoteleigenaar Suzanne Jansen overweegt topless versers in te zetten op de tijdelijke camping 33 die ze in de duinen gaat exploiteren rond de Formule 1 in Zandvoort. Op de tijdelijke camping die ze jaren geleden bestuurde tijdens de AGP had ze striptease danseres ingehuurd die ook een tijdje topless achter de bar in de kantine en in de bediening werkte. Maar ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Suzanne, mocht je nog een radiostation uh, erbij nodig hebben. We voelen ons wel geroepen, dacht ik zo. Hier is Sharon Redden in The Name of Love. Hello. I just wanna say, Charlie Wilson, it's a true honor. I appreciate the love. Now let's show the whole world how to have a good time. Everybody's working hard for the weekend, then we're spending it all. Yeah, when tomorrow comes, you know you can sleep in, so you know that it's on, baby. Go, move how you wanna move. Everybody, everybody, drink what you wanna drink. Step how you wanna step. Remember, come on, get off the wall. get off the wall, doing anything you want. It's your pleasure. We can go all night long, baby. Do what you wanna do. Go where you wanna go. Move how you wanna move. Everybody, everybody. Drink what you wanna drink. Step how you wanna step. Come on, love who you wanna love. Uh, Voor mij dit jaar. Ja, ja. Ik heb het over Merco en uh, Max. And that's the way love goes. Waar kennen we het van? Ja. Jawel, van Jeanette natuurlijk. Come with me, don't you worry. I'm gonna make you crazy. I'll give you the time of your life. I'm gonna take you places. You've never been before. And you'll be so happy that you care. of ghosts yeah. Don't mind if I like candles I like to watch you play Baby, I've got what you like Come closer, baby, closer Reach out and feel my body I'm gonna give you all my love Oh sugar, don't you hurry You got me here all night Just close your eyes and hold on tight Oh baby, don't stop, don't stop Make it deeper, you feel so good, I'm gone is uh, ja, weer een plaat uh, die we allemaal natuurlijk kennen. Hè. Dit is het origineel, iets van Ocean en Staten stedenheid. Maar Serge Fank die heeft daar een, nou ja, een aardige remix op gemaakt, uh, moet ik zeggen. Ik vind hem aardig lekker. Ja, ik zei het al, ik ben niet zo van die remakes allemaal. Hè. Ik, ik hou uh, van het origineel. Maar de, de, deze, die, die, die slaat er wel in. Uh, ik heb hem in Winterberg ook gedraaid en daar werd uh, flink op gedanst. Uh, ik zei het al, Serge Funk en You and I. Van de Blink op deze vrijdag de 29e zit er alweer op. En we gaan zometeen nog uh, Howard uh, Smith draaien met Perfect Love. Aan de andere kant van de van Top of the Hour. Zie ik je graag weer terug bij Dance Radio en CFM. Deze plannen ik echt goede herinneringen. Oh, yeah. Toen de tijd van Laser FM in Groot-Amsterdam. Ja, we ja, we hebben echt grijs gedraaid. Ja. Mooie herinneringen. Op een zolderkamertje, in naar Amsterdam Centrum doe wij dan Er zijnt je staan <laughs> zijn Ik zie je aan de andere kant van 6 uur weer terug